Twee uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Alle beeldbepalende PvdA's in de gemeenteraad van Groningen moeten weg. Dat schrijft de Drentse commissaris van de koningin Tigelaar in een vernietigende analyse van de situatie na het uiteenvallen... van het Groningse college vorige maand. Tigelaar schrijft dat de Groningse PvdA's zich schamen om lid te zijn van de partij.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 Rhythm and Blues verstand in 1956. Je hoorde de mannengroep The de Dells. En zij hadden het over Over the Night. Goedenacht allemaal. Je bent welkom bij De Nacht grint Anders. Het muziekprogramma van Radio 1. Met muziek van heen en verre. En van alle genres. En uh, muziek ook enigszins gekoppeld aan de actualiteit. Want deze dame die je nu gaat horen. Die was vorige week... In Amsterdam voor een optreden in de Melkweg. En afgelopen avond trad ze op in de Oosterpoort in Groningen. De Soul Diva. <laughs> Ja, zo wordt ze wordt zo ook wel genoemd. Ze heeft een aantal grote hits op haar naam staan. Deze mag er ook zijn. Hier is de zanger Chaka Khan. Met de Dels, waarmee ik dit uur begon, een nieuwe Chaka Khan, lijkt het wel de Soul Show. Hè? De Soul Show, die 40 jaar geleden voor het eerst werd uitgezonden met de Ferry Maat. Maar goed, tegenwoordig is het om een andere zender weer te beluisteren. Niet meer via Hilversum Vries, zoals vroeger. Je hoort in ieder geval uh, Chaka Khan, What You Gonna Do For Me uit 1981. En de zangeres was dus afgelopen avond in de Oosterport in Groningen voor een optreden. En ja, als je dat hebt over muziek, daarom komt nog echte jazz uit 1935. But I'm mm -hmm. sad when you're not there. Yeah. Hey, Here they come again. De debuutsingel voor de Small Faces, en dat was allemaal in 1965. De plaat is destijds niet zo hoog gekomen in de hitparade. Het is een behoorlijk hit geweest, want hij heeft maar liefst 14 weken meegedraaid in de Britse hitparade van wel eer. Small Faces dus uit 1965. En dit is uit 1964. Je luistert naar een track van de LP Beatles for Sale. Love, what Should it be so much to ask of you what you're doing? op de gitaar. Echte rikkenberger 360. Je hoorde de Beatles uit het album Beatles for Sale... met het nummer What You're Doing. En de zang die werd gedaan door Paul McCartney. En de zang die nu wordt gedaan... dat is afkomstig van zangeres Melody Pranchet. Zij behoort bij Melody's Echo Chamber... En anders bij de vader op radio 1. Dit is de groep Melodies Echo Chamber. En dat is de naam voor een band die uit Frankrijk komt. En de hoofdrolspeelster in dit geval dat is Melody Prochet. En je kon luisteren naar haar stem en haar compositie. En die compositie die heeft als titel I Will Follow. With your masquerading and you. Always contemplating what to do. Case happiness found you, can't you see that it's all around?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 Dat is de titel van het nummer dat je hoorde met op de banjoos Eric Weisberg en Steve Mandel. Maar ik begon dit rijtje van drie met Crispin St. Peters, de Pied Piper. Dat kon je beluisteren, dat was de steeds opvolger van You Were On My Mind. En dat waren de twee grote hits die die maakte. De Britse zanger Crispin St. Peters dat was in 1966. De man leeft niet meer, 2010 toen is hij overleden. Vervolgens hoorde je een hele oude opname. De opname die vond plaats 25 oktober 1935. Je kon luisteren naar de stem van Billy Holiday. En die werd begeleid door een ensemble onder leiding van pianist Teddy Wilson. Het nummer heette Yankee Doodle Never Went to Town. En vervolgens dan dat Dueling banjos dat vorige week bij een bijzonder concert opnieuw werd gespeeld door Glenn Campbell met zijn dochter. Het was het allerlaatste concert wat Glenn Campbell gaf, want de man is uh, ziek, heeft te kampen met uh, problemen, hij heeft namelijk Alzheimer. En het wonderlijke met de optredens van dit moment, die hij dan doet, die hij nog kan doen, dat is dat hij af en toe de teksten vergeet en moet te terugvallen op speakbriefjes en dergelijke. Maar daar waar het gaat om uh, het gitaarspel en het banjo spel, dat, dat beheerst hij dan nog uh, perfect. In ieder geval, de, de dueling Ben dat maakte vorige week deel uit van dat allerlaatste concert wat hij in Boston gaf. Glenn Campbell, vorig jaar verscheen van hem nog een album. Ghost on the Canvas was de titel van het album en dat was destijds vorig jaar dus ook de single. I know a place between, life and death for you and me. Let's take hold on the threshold of eternity And see the ghost on the canvas People don't see us Ghost on the canvas When they're looking at souls In between here and there There's a place that we can grow Spirits make love in a wheat field Versleden werd je 76 jaar fysiek nog steeds gezond. Hij kon nog op het podium staan, alleen. In zijn uh, kopie laat het een en ander uh, het afweten met Alzheimer daarmee die te kampen heeft. Glenn Campbell, ghost on the canvas van de LP die vorig jaar verscheen. Zo dadelijk, dat is over een, uh, nou, laten we eens eventjes hem gaan rekenen. 10, 15 minuten, dan heb je een uh, eigen opname weer te beluisteren hier bij de Nachtkind Anders. Een hele recente, namelijk Roosbeef. Die was afgelopen zaterdag... Uh, een onverwachte gast in het programma Spijkers met Koppen. Die opname die krijg je straks te horen. Met ook daaraan voorafgaand een cabaretfragment uit datzelfde Spijkers met Koppen. Maar nu eerst een andere eigen opname. Uit een uh, historisch archief. Het Denk en Henk archief. Ik neem je mee naar 14 september 1995. Het optreden van John Hyatt. Grenadier to sleep. It was on my wedding night I was tangled in the sheets or I was dreaming of a light Pouring from her window Or coming up through the floor Gifting up the darkness Sneaking through my kitchen door Down to that old oak table I went to take a look And my whole life flashed before me Just like a storybook She used to make me breakfast Or sit around and talk Have another cup of coffee Or maybe take a little walk Dust down a country road Blowing in the wind Behind an old truck truckload Up before the rooster There's an old dog staring at the dust down a country road And that truck is going somewhere, I just can't be sure When tomorrow's just the day, after all it's been before I always thought of leaving, yeah I never could stay too long But now our memory's catching up, and the sweet dreams are all gone Like dust down a country road, blowing in the wind behind an old truck, low up before the rooster crows. Well, there's an old dog staring at the dust down a country road. I might put it in this gun I might shoot that old dog now, Yeah, I'll shoot him before he runs Cause he ain't much good for nothing Except staring at the dust God, I wonder what he's looking at Sneaking up on us Like dust down John Harriet heeft net een nieuw album afgeleverd, Mystic Pinball... maar dit was in 1995 een eigen opname uit het programma Denk en Henk... je hoorde John Harriet in Dust Down the Country Roads... Rondman van de Creedence Clearwater Water Revival, John Fogerty En op een gegeven moment ging die solo. En uit die solo periode hoorde je die, uh, van hem nog eens een keer... All man down the road, John Fogerty. Dus dadelijk, dadelijk dan, uh, kan je gaan luisteren naar uh, Roosbeef. Die was namelijk afgelopen zaterdag de gast in het programma Speaks met Koppen... en zong daar één liedje, zomaar onverwacht... Uh, Tussen alle andere optredens door. En dat wordt vergaan door een cabaretfragment met onder andere Dolf Jansen erin. Maar eerst de aandacht voor een band die al sinds de jaren zeventig bestaat... en nog steeds toert. In het voorjaar gaan ze in Engeland uitgebreid op tournee en over ruim een maand in december, in december... samen met Blondie gaan ze toeren door Australië. Ja, als je de muziek eenmaal in uh, het lijf en in de genen hebt... dan laat het nooit meer los. No More Heroes is in The Stranglers. Whatever happened to Liam Trotsky? De maat als vol van de Rabobank. Na 17 jaar trekt de bank zich terug als sponsor van de Rabob Wielerploeg. Het rapport van het Amerikaanse antidopingbureau USA, DA, waarin onder andere Lance Armstrong wordt ontmaskerd als spil in het systeem van doping gebruikt was voor de Rabobank aanleiding om mee te stoppen. Naast mij aangeschoven Bert Brugging van de Rabobank. Hoe gaat het met u? Kloten. eenzaam. Eerst was het nog de opluchting, maar en nu voel ik vooral het verdriet. Ja. Normaal gesproken word ik wakker en dan kijk ik even in de krant... of de ploeg nog heeft gepresteerd, maar dat is nu voorbij. Het is mijn ploeg niet meer. Maar toch, toch heeft u er zelf voor gekozen om er een eind aan te maken? Ja, u weet misschien uh, dat wij als bank werken vanuit vertrouwen. Want <truid> vertrouwen is beschaamd, vernield, vernacheld. Is het, is het zo erg? Ja, de schaamteloosheid waarmee er gegraaid is in die dopingpot. Het, uh, en een geld dat die gasten opstrijken. Zelfs als ze verliezen krijgen ze nog een bonus... En die cultuur is zo verrot. U begrijpt, daar willen wij als bangen natuurlijk helemaal niet mee geassocieerd worden. Nee. Nou is dat het, het rationele verhaal, maar u bent ook persoonlijk geraakt, denk ik. Tuurlijk. Tuurlijk ben ik persoonlijk geraakt. Ja. En achteraf denk ik ook dat ik gewoon te goed gelovig geweest ben, maar... Dat was de liefde voor de wielersport, Olaf. Neem, neem even een glaasje water, ik... Uh, ja. Wat doet u? Ja, er zit toch niks in? Nee, het is gewoon water. Ja. Werd misschien een beetje vreemd en we zijn eigenlijk helemaal niet zo op programma, maar ga, ga even rustig zitten, haal even diep adem. Ja. Uh, er is hier namelijk een, een heel, heel bijzonder uh, iemand. Dat meen je niet. Ja, een heel bijzonder iemand en die wil iets tegen jou zeggen. Nee. Ja, ja, ja, ja. ja. Is de ploeg er? Ja. Staat de hele rauwe ploeg hier achter het gordijn? <laughs> zijn die met z'n allen naar Utrecht gefietst om mijn hart onder de riem te steken? Nee. Het is uh, iemand anders. Het is familie. Nee, is, nee nou, kom er maar bij, kom er maar bij. Uh, ja. Hi, guys. Le Lance? Lance. Wat doet hij hier? Nou, rustig, rustig, rustig. What, why are you here, you motherfucker? What, what are you doing here? You fucked it all up. Please, Bert, uh, don't talk to me like that. I had cancer. What is this? <laughs> what is this, Dolph? Uh... Wat? Waar is dit guy Wacht, hier? Bert, Bert, Bert, geef me even een kans. Lens heeft ons een brief gestuurd om te vragen dat hij iets van het hart moet. En dat wil hij hier nu doen. Ja, oké, okay, ja, maar ik, ik weet helemaal niet of ik hier wel klaar voor ben. Rustig aan. Lance. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great honor to be here. Thank you for having me here, Dol Johnson. Felix Stinkers. Uh... Thank you very much. Um, Bert. Everyone, everyone makes mistakes in his life. Everyone. Oké, okay, ja, dat vind ik dan toch wel... Ja, uh, yeah, dit doet Except me dan toch wel... Except me. I'm Lance Armstrong and I don't make mistakes. I'm one of the greatest sportsmen in history. The only thing I make is dreams come true. Because I'm Lance Armstrong and I had cancer. Thank you. Please support the foundation. Thank you very much. Wat is dit nou, Dolph? Wat, wat krijg, wat wat, wat, wat? Ja, ik weet ook niet. Lance, Lance, Lance. You were gonna say you were sorry about using doping, and you wanted Rabobank to give the cycle one more last chance. I didn't, didn't use any doping, Dolph, and I strongly advise you not to say that again, because if you do, I'll sue the hell out of you. <laughs> I'm Lance Armstrong. I had cancer. Please support the foundation. Thank you very much. Thank you. Where, Thank where you. are you going? I gotta go. I'm going to visit uh, Mart Smeets. Uh, he's a great friend of mine, Mart. Great guy. He's a genius. At least that's what he says, <laughs> and I believe him because he believes me. At least he did. Well, thank you very much, and please support Foundation. The moment weg, ik trek meer. Lance, Lance, Lance, you've hurt his feelings. I want you to get out. Don't talk to me like that, man. You know I survive. Yeah, I know, I know. In the nutsack. <laughs> get out. What? Sorry, sorry Bert, de verzoening is niet helemaal gelukt. Nee, nee, wat een nare man. Wat, wat, wat, wat ga je nu doen Bert? We gaan een hele andere sport sponsoren die volledig onomstreden is. Uh, waar denken jullie aan? Peutergim. Dank u wel. dus je zegt Het was dan het optreden van Roosbief afgelopen zaterdag in Spijkers met Koppen. En ze zong haar welbekende liedje Twijfelaar. Meer van Roosbief aanstaande zaterdagavond in het theater De Junushof in Wageningen. Waar zij een optreden zal geven van haar programma de grote Demo Show. Roosbief dus hier bij de Vara. Op Radio 1 in de Nacht ging het anders. En dat werd verafgaan door een cabaretfragment... uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Meer cabaretfragmenten over een kleine twee uur. Zo vanaf half vijf ongeveer tot vijf uur. En dan ook de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. En dat optreden van Kees Mayfield afgelopen zaterdag... in Spijkers met Koppen. Dat is over zo'n kleine twee uur hier bij de Nacht ging het anders. De Vader op Radio 1... Dit is een liedje van Bruce Springsteen. Je kent het in de uitvoering van Patti Smith. Maar hier is de stem van Katie Tunstall. Take me now, baby, here as I am. Pull me a close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a backwind on which we feed. Dan Because The Night. Wat bekend is geworden in de uitvoering van Patty Smith. Maar blijft een liedje van Bruce Springsteen. Katie Tunstall. Gemixt door de mensen van Rhythms Del Mundo. Die ook weer een nieuw album hebben gemaakt. Rhythms Del Mundo. Maar dan met een Afrikaans sausje over grote pop-hits. En daar kom ik het laatste uur op terug. Mm. Dit is een hele oude compositie. Ook in een nieuw jasje. Lana Del Rey. De al oude Blue Velvet uit de jaren 60, Lana Del Rey, die dat heeft opgenomen... ten behoeve van een tv-commercial van een Zweedse kledingfabrikant. Zelf figureert ze in die commercial met daarin ook nog een aantal lookalikes van Lana Del Rey. Blue Velvet is wat je kon horen. El chivo pegó un reparo, cayó bajo Huizanchito. El que tiene chichimama, el que tiene chichimama, el que no se crea solito. El chivo pegó un reparo, el chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo. Hay chivos que tienen padre, y hay chivos que tienen padre, pero este ni madre tuvo. Dos se revisa por el plan. Uno son porque los hacen, uno son porque los hacen, otros de herencia lo traen. Corral de las piedras negras, corral de las piedras negras, donde se amansan los chivos. Hay corazones ingratos, hay corazones ingratos y pechos sanos. No manden comer los chivos, no de comer los chivos, y vienen pa' atrás las llaves, todos los chivos pintitos, todos los chivos pintitos, son hijos del chivo aquel, ya mataron a su padre, ya mataron a su padre, pero quedó un hijo de él.